Dan zie je niet alleen maar Alleen een man van buiten, lijk ik hard Maar breng er eens doorheen en laten bij pijn doen in mijn vaderhart oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Als ik praat, wil ik zoveel zeggen, veel meer zeggen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 GFN Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Gert Puk met het NOS Journaal.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 Er hoeven geen Nederlandse transporthelikopters mee met de missie naar Mali. Dat heeft minister Hennis van Defensie gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Een kamermeerderheid vindt helikopters nodig voor de veiligheid van de militairen. Ze kunnen gebruikt worden om Nederlanders te evacueren. Hennis zegt dat er over afspraken zijn gemaakt met Frankrijk. Daarom vindt ze het onnodig er 50 miljoen euro voor uit te trekken. Homo's mogen toch niet trouwen in Canberra. Het Australische Hoge Rechtshof heeft een wet in de Australische hoofdstad ongeldig verklaard. Volgens het hof is de wet in strijd met de nationale wet op het huwelijk. Daarin staat dat een huwelijk alleen kan worden voltrokken tussen man en vrouw. Canberra vormt een eigen deelstaat. Sinds 7 december mochten homo's daar trouwen. In Rotterdam-Zuid zijn zo'n 30 mensen naar het ziekenhuis gebracht... nadat er te veel koolmonoxide was waargenomen in hun woningen. Vijf mensen zijn opgenomen ter observatie. Een aantal bewoners klaagt al dagen over hoofdpijn...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 Het weer op veel plaatsen nevelig of mistig. De temperatuur ligt rond het vriespunt. De mist lost geleidelijk op en ook de bewolking verdwijnt voor een groot deel. En dan wordt het straks zonnig, 5 tot 7 graden. Ook morgen droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam... voor knoopendiemen, Diemen, 3 kilometer. A2 Eindhoven richting Utrecht voor de afritkerk 3 4. De A6, Lelystad Muiden, 8 kilometer tussen Almere, Buitenwest en Almere Poort. Op de A7 naar Amsterdam van knooppunt Zaandam, 9 kilometer. Op de A8, 7 kilometer bij het knooppunt Koenplein. Op de A9 tussen Beverwijk en Badhoevedorp 8 kilometer. De A12, Utrecht en Haag, 5 kilometer tussen Blijswijk en Nooddorp. Naar Rotterdam op de A13 tussen Ippenburg en Delft, 3 kilometer. A15, Europoort Rotterdam bij Hoogvliet, 3. A15, Rotterdam-Gorkum, 5 kilometer vanaf Papendrecht tot Sliedrecht. En richting Rotterdam vanuit Gorkum op die A15 bij Stiedrecht-Oost 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein 4. Op de parallelbaan staat 3 kilometer voor de Van Brede-Noordbrug. En op de A20 naar Gouda voor knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Om 10.25 uur 25, uh, Kees van Limbeek over de bedrijfshulpverlening bij de horeca. Heel belangrijk. Uh, om 10.40 uur 40, uh, red het schelpenpad van Nieuw Unicum. Daar komt Margreet Puit, de biologe komt daarvoor. Om.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 Voor. En om 11.40 sluiten we af. Benefietavond voor borstkanker. Ja, is toch wel heel uh, belangrijk. Aan van Stralen.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 allerhande activiteiten eh, met iemand gezellig gaan lopen of wat kleine klusjes oh, dan, doen. Goed of idee. De tuin opknappen. Of, en daar kan dan op geboden worden om op die manier ook weer... Geld te binnen te krijgen. Ja, uh, ja, een, nou. een bedrag bij elkaar te, te peuteren vandaag om uh, voor oud en jong weer het nodige te kunnen gaan doen. Nou, dus als je een klusje hebt dan uh, kun je bieden op de veiling en als je geluk <laughs> ja, hebt dan... Dat uh... ja, is een leuke idee. Ja, precies. Ja. En dan betaal je misschien hetzelfde als wanneer je iemand gewoon zou inhuren, alleen dan betaal je het wel voor een heel ander doel.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 En dat, uh, en dat is van vandaag? Dat is, van vandaag? Ja, is vandaag, vandaag de hele dag. Het, uh, we zijn om tien uur begonnen, dus het aaien net een net? kwartiertje. Oké. Okay. Ja. En het knutselen begint om elf uur. En we zijn er tot vier uur. Dus uh, wat dat betreft uh, de hele dag genoeg te doen. Het is een mooie dag ervoor. Ja, het is een prima luidt. dag. Uh, het is toch een binnenactiviteit. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Nou ja, we hebben het geluk dat de wind lekker is gaan liggen. Dus, ja, dat is uh, Ja, het he? was een beetje ja. stormig. We waren ja. even bang met die wind. Nou, we zien ja. geen kip. Nou, die zien we even goed niet, want we er niet. Maar toch, ik wil, het worden geen kippenhuisjes, het worden vogelhuisjes. Maar dan nog...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 Ja, dus het doel is ook het jeugd en de oudere werk. Ja, absoluut. Je, nou ja, die hebben we toch nodig. Ja. Nou, niet ja. alleen binnen de kerk ook. Uh, kijk, we staan wel op het standpunt, als we iets organiseren, is dat niet alleen voor kerkelijke kerk ja. leden. We benadrukken keer op keer weer dat, ook al bent u niet gelovig, ook al hebt u zoiets van die kerk, wat moet ik daar eigenlijk mee? Kom gewoon kijken. Doe gezellig mee. Het is sowieso een hele mooie kerk om binnen te lopen. Ja, ja dat. Niet alleen. Nee, zeker weer. weten. Een hele mooie kerk. En misschien vind je er een plekje dat je denkt van, nou, dat is toch wel wat voor mij. Misschien ook niet. Ben je even? Goed de volgende keer weer van harte welkom. Ja, ja de deur staat ja. altijd open. Ja. Dat, was, dat is heel gastvrij. Dus ja. Ja. ja, absoluut. Ja. ja, dus vandaag tussen tien en vier. Ja. En, uh, nou, we gaan, het, uh, we gaan het bekijken, ja toch? Ja, Zeker ja, ja. Weten. Ja. Ik hoop dat uh, jullie heel veel succes hebben. dat het, het uh, volgend jaar weer herhaald kan worden, natuurlijk. Ja, dat ja. is de opzet van dit verhaal. En uh, als het uh, enthousiasme groot genoeg is en het blijft gewoon heel gezellig. Ik denk dat hij volgend jaar zeker weer is. Nou, nou, prima. Nou, Het is het enige wat ik kan zeggen. Namens ons. Uh, heel, veel heel veel succes. Ja. Dankjewel. Dus jij sprint weer terug nu naar het uh, Kerkplein. Want Ik heb het nog hartstikke druk om alles goed op de rails te krijgen. Maar het gaat helemaal goed komen. <laughs> nou, heel veel succes. Dankjewel. En uh, u thuis weet het. Uh, u kunt uh, naar het Kerkplein vandaag tot 4 uh, uur. Gaan we luisteren naar een stukje muziek. En dat is uh, Shakatak van Nightburst.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 I'm mm -hmm. mm -hmm.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 En je ziet dus wel vaak, zoals ook met, eh, met de politie samen met de horecaondernemers, ondernemers het, het verstrekken van portefeuilles bijvoorbeeld. Men, men zoekt wel samenwerkingsverbonden, maar bij dit soort dingen... waarbij die medewerker zelf iets moet doen, ja, dat, dat is vaak wat moeilijker, want de hulpverleners brandweer, weer acht minuten, eh, ambulance maximaal vijftien minuten, dan moet je dus moet een er hele... Iets gebeuren, precies, he? je, je moet, moet zelf wat ja, doen. Nou, dat ja. is een kritieke ja. tijd, he, ja. die eerste ja. vijf of zes ja. minuten. Ja. Zeker ja. als je kijkt bij mijn hartstilstand of op problemen. Want dat... Klopt. Ja. Ja. klopt. Ja. Ja. Dus, dus, maar de horeca-ondernemer zelf, die heeft het ja. meestal te druk. Die is misschien met heel andere dingen mee. Dus valt het terug op zijn personeel. Of hij ja. denkt, het gebeurt mij niet. Ook vaak ja. nee, denk nee, Precies. Kijk, en als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de stroomwachters, die hebben het grote geluk dat als het goed weer is, zijn er ook collega's van de reddingsbrigade. Dus die komen op een maar.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 Ja, de, de percentagegewijs loopt dat op natuurlijk. Ja. Klopt. En, en daardoor is het ook zo belangrijk dat er steeds meer mensen uh, zouden moeten kunnen reanimeren. En uh, dan wel uh, een begin van brand zouden moeten kunnen blussen. Ja. Dat, uh, dat zijn de twee pijlers. Hè? De ja, derde pijler is dus de evacuatie. Ja, zeker. Dient, iedere ondernemer dient een evacuatieplan te hebben. Ja, klopt. Ja, dat, dat is uh, verplicht. Maar ja, er zijn heel veel kroeg in het Ik ken er genoeg. Die, mm -hmm, mm -hmm. Waar je toch wel last hebt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 als er een keer wat gebeurt, ja. uh, ligt natuurlijk ten alle tijde in handen van de, van de ondernemer zelf. Op dat moment is het ondernemer, ja, de ondernemer, want eer politie en andere hulpdiensten zijn, dan We ben je zijn er vijf niet. minuten verder. Nee, precies. Die maar, zijn er dan niet. Dan komt er natuurlijk hele kritische tijd aan: hè? de tijd van kerst en auto Ja, Kerstversieringen, uh, ja. Noem maar alles wat, wat extra eigenlijk wordt aangebracht in, in een OREC-onderneming, is allemaal extra brandbaar. Meestal. Ja, extra brandbaar. Alleen daar zie je weer: dat doet de brandweer dus nog wel. Heel veel uh, in de adviserende sfeer van... Uh, doe, uh, zorg er in ieder geval voor... dat het brandvertragend geïmpregneerd is. Men, en men controlt, uh, controleert dat ook. Uh, uh, het, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is extra met kerst ja. ook. Gelukkig elk jaar weer. Ja, dat is wel heel belangrijk. Want we ja. hebben natuurlijk een heel triest voorbeeld... in dan waar het helemaal mis ging. En, precies. Ja. Ja. precies. Al, alles wat, wat in zo'n café zit is ja. gortdroog en brandt dus bijna altijd. Ja. Want vanaf ja. nu ja. gaat men het al opbouwen. of Ja, precies. Ja. Moet, uh, dus dat, het, is, het is overal en dat tegen die tijd, het kerst is, zijn we drie, drieënhalve week verder en dan is het inderdaad helemaal ja, goed droog. Ja. Ja, Controleren jullie dan ook bijvoorbeeld naar de elektra aansluitingen en zo? Want dat is ook Word... zo'n leuk systeem met allemaal doorverbinden van ja, precies. verlengsnoeren en zo. Verlengsnoeren in verlengsnoeren, ja, ja, ja. Ja, daar wordt zeker naar gekeken, ja. die, die hele simpele dingen, daar wordt zeker naar gekeken, ja. Ja, en wat je ook wel eens vaak hoort... dat achteruitgang of nooduitgangen dat ze daar gewoon kratten neerzetten. Ja. Of dat, want dat is natuurlijk ook, hè. Dan, ja, dan, ook als er punt, iets zeggen. gebeurt, Precies. dan blijkt ook heel vaak in de praktijk... dat de nooduitgang, dan kunnen ze, dus kunnen ze nou, er niet, niet uit. uit. Klopt. Dus, ja. het, het, maar dat is... Dat is de, meer voor de eigenaar? De eigenaar, ja. het is meer het, het gedrag. Wees je bewust van, het gebeurt gelukkig.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 Bij controles wordt men erop aangesproken. Ja, zeker. Ja. En uh, de Stamptische Brandwege gaat dus toch voor de, de feestdagen een keer controleren? Volgens of? mij uh, is dat mm -hmm. inderdaad, ligt dat inderdaad in de bedoeling, ja. Uh -huh. ja. Maar er is dan een aparte functionaris voor? Die ja, aan... dat is gewoon een, een van de preventie, uh, preventiemedewerkers ja. die, die komt dan langs. Hm. En er wordt vaak... Uh, ik meen dat we vorig jaar hebben we geflaaierd en dat soort, uh, dat soort dingen. Ja. We, we zijn daar wel heel druk mee. En resultaten, hoe raar dat klinkt, zijn daar dan ook goed in. Want ja. wij hadden het vorig jaar met rond de kerst nou en Nieuw relatief gezien gewoon erg rustig. En dat is een goed teken. Ja, dat is prima. prima, ja. prima. Ja. Jullie willen ook graag gewoon genieten van, uh, van je <laughs> Precies, tenieuw, ja. precies. Ja. We zijn niet zo, uh, dat, uh, dat wij altijd maar denken... Ha, lekker brandt. Nee, helemaal niet. Nee, liever is niet. Nee, precies. Brand is leuk te als er geen klaar kan. Precies, precies. Maar er is altijd een emotioneel uh, probleem bij. Ja, altijd. Dus, nee hoor. Zo. Glastenbier, ja. dan kunnen feliciteren. Ik zag dat laatst in de krant. Uh, Correct. Al ja. heel wat jaren ja. in de 40, ja, 40 inderdaad. jaar. Veertig dat is wel heel ja, knap, hoor. Ja, ja, ja, ja. Ben je nou ook wel actief, maar nou, nog, nog als, steeds. Als je naar ah. buiten kijkt, ja. zie je. Ik heb op dit oh, moment. Staat voor de deur. Ja, ik, ben, uh, ik zit in het piket, zoals ze dat noemen voor regionaal officier van dienst. En ik heb deze week uh, de piketweek. Piket ja. Dus ik, ik had het nog redelijk druk met. Uh, met het strand. Uh, ja, nee ja. met. Uh, ik ben uh, bij het kennen kind of mijn gasthuis geweest bij de ontruiming. Oh ja, bij oh, ja, ja, de ja, ja, ja, ontruiming ja, ja. van uh, ja. eigenlijk op mijn... Advies hebben ze ontruimd. Ja, ja. Dus ja dat verbaast ja, me wel. Dat hoor je dan ineens. Maar ja. Dat gebeurt niet zo gauw. Ja, het was altijd... heel gevaarlijk. He, ja, met, want de uh, dakplaten die zaten gewoon niet goed vast. Ja. Dus ja. Dat, dat is dan ook zo'n reden om te moeten ja. ontruimen. Dat heeft niks met brand te maken. Of nee, te nee, maken. Nee, nee, maar dat, dat is zo'n typisch BHV-werk ja. eigenlijk. Hè. Ja. En dat heeft... Ik moet ook compliment aan de BHV geven. Dat hebben ze ook gewoon goed gedaan. Ja. Dat hebben ze ook gewoon goed gedaan. Ja. Dat is ook geen taak voor de brandweer dan verder. Maar nee, nee, nee, nee, maar, maar, maar verder ja. hebben jullie met de storm geen... Uh... Ja. Eigenlijk, ja. als je kijkt...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 Ja, ja, ja, ja, dat, dat gebeurt. Ja, in Bloemendaal hebben ze wel een serieus probleem nu, geloof ik. Want er is gewoon geen strand. Ja, er is er geen strand. Het wordt nog spannend. Ja, voor het, het wordt aardig werken ja. nog. En oké, het is heel fijn dat je langskwam. Nee, belangrijk belangrijk is je uh, BHV, oftewel bedrijfshulpverlening. En uh, vooral voorkomen. Ja. Hè? Ja. Nogmaals, bedankt voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. En bedankt voor het gesprek. Okay, Wij gaan uh, weer wat muziek draaien, Gerry, En kijken ja. we even naar Thomas, onze techneut. En gaan luisteren naar Dido met White Flag. Ja,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 Dat kon je. Twintig ja. jaar geleden. Ja. Dat kan nou niet meer. Nee. Nou, het is veel moeilijker geworden. Want de bomen zijn twintig jaar groter geworden. Dat ja. Uh, ja. is ook onderdeel van het project natuurlijk. Hè. Het uh, moet groeien groeien allemaal. Ja. ja. Nou, het is prachtig. Het is schelpenpad. Als je een plaatje van twintig jaar geleden ziet... is het echt een heel mooi circuit. Een wit schelpenpad. Waar iedereen dus uh, twee meter breed... met uh, grote rolstoelen... en uh, familie eromheen naar boven komt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 Ja, met een In zijn nieuwe laag is oude la. glooi gewoon weer twee meter breed kunnen krijgen. Ja. En uh, ja, dat, zou dat het mooi zijn, echt dat weer ja. toegankelijk is. Uh, Als dat, dat met zo'n schelpenpad, dat is dan gemalen schelpen en steentjes, dat is toch best wel een dure aangelegenheid om dat weer helemaal nu neer te leggen. Ja, ik denk wel dat dat een hoop geld uh, kost. Daar heb ik ja, op dit is moment het ook een heel nieuws nieuw, ja. Uh, ja, Het pad zelf is 800 meter lang. Oh, okay. ja. Die, dat hele circuit uh, ja. naar boven toe.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 Vorig jaar ben ik dus voor het eerst daar gekomen met een excursie met bewoners. Ja. Allemaal in hun eigen elektrische rolstoel. Je moet natuurlijk zorgen, het gaat de helling op, maar ook de helling af. Ja, het moet wel goed zijn natuurlijk. Het moet wel goed zijn, want we moesten wel zorgen dat er niemand de bosjes in verdween. Ja, precies. En dat is met zo'n pad, als het goed onderhouden is, is dat goed te doen. Maar, nou ja. ja. Het moet voldoende hard zijn, het moet ook met ja. regen natuurlijk ja, bereidbaar zijn. ja. ja.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 bijzonder is dat uh, Nieuw Unicum heeft een stukje van haar grondgebied afgestaan voor het fietspad bij de natuurbrug. En in ruil daarvoor gaat, uh, gaat er een hekje, uh, hek gemaakt worden wat open kan met een klein toegang naar het Gelpenpad, Zodat bewoners die over het Gelpenpad gaan niet over de weg hoeven om naar de natuurbrug te gaan. Dus jongen, dan hoeft ze niet over de Zandvoorts ja, maar dan ja. kunnen ze door de achtertuin, Fijn, ja. door over het schelpenpad. Zo naar de natuurbrug uh, toe. En dan kunnen ze er af gaan doen. En dan kunnen ze het, ja. uh, het Nationaal Park in. Ja, dat is wel uh, mooi. Ja. En kunnen, kan iedereen eigenlijk dat schelpenpad op? Of is het alleen maar voor de bewoners? Voor, uh, voor nou, volgens mij wel, natuurlijk. kan iedereen erop. Ja, want dat, ik, dat hek uh, is ook de bedoeling dat het overdag dan open uh, kan. En uh, dat, het wordt wel zo gemaakt dat het dan s'avonds dicht is uh, en s'nachts.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 Ja, dat uh, nou, is leuk ja, hoor. Dat, uh, Allemaal, ja. Volgende week zaterdag ja. uh, gaan we dat maken. Dus 14, 14 ja, ja. Om half uh, tien verzamelen we in, uh, bij uh, Nieuw Unicum. En uh, dan uh, krijgen we een kopje koffie. En daarna gaan we aan de slag. Ja. Nou mooi. Uh, zeker ook dank aan Landschap Noord-Holland. Dat is ja. echt wel een mooi, uh, mooie support. Ja. Ja. Dan... Uh, Bedankt bij jou, Margeet, voor graf, je toelichting. Ja, dankjewel. Heel leuk. Ja. Een heel helft succes zaterdag. Uh, we gaan wel luisteren naar uh, Sam Koek met Wonderful World. Toen passelijker kan hij is niet. Ja, wat wil je dan? MUZIEK ah. MUZIEK Don't know much about history Don't know Don't know much about a science book Don't know much about the French I took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 In aansluiting op het vorige onderwerp, het schelpenpad, kunnen we nog een, een mededeling de Amsterdamse waterleiding duinen. Het stiltegebied van ongekende omvang. Een ongerept natuurgebied. Kun je, niet noem, kun je het niet noemen? Er zijn.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 Ja, dan hebben we nog even, de, we hebben het net gehad over nu Nog even terugkomend daarop hebben we ook de kerstmarkt bij Nieuw Woensdag 11 december, dat was de aanstaande woensdag tussen half, elf en vier uur s middags op de Brink. Dat is het mooie centrale plein binnen Nieuw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 Uh, ja, en de Unicum natuurlijk uh, op de brink, dat is het, het moment uh, eigenlijk waar uh, de plek waar, waar je terecht uh, En zo is de Unicum ook opgezet. De brink zegt het mooie centrale ja, plekje. De werkplaats en de lunchroom uh, bienvenue zijn aanwezig. Het cadeauwinkeltje, het winkeltje en de houtwerkplaats, kortom, ja. er is een heleboel te doen. Uh, ja, het lijkt me heel gezellig. De brink. Ja. Ja. Dus ja. Een, uh, altijd uh, sowieso, Unicum heeft een heel open policy. Je kan er altijd je naar. Je kan binnen. er altijd naar binnen. Ja. En uh, ja. dat is ook heel goed. Ja. Niet alleen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 We gaan kijken wat we gaan doen, want we zijn door uh, het eerste huur van Goedemorgen Zandvoort. Live vanuit uh, Hoogland uh, zijn we klaar. Dan kijken we even naar Thomas. Want we hebben nog een beetje tijd over tot aan het nieuws. Heb, heb jij iets aan klaarstaan aan muziek, uh, Thomas? Ja? Nou, ik zou zeggen, uh, draai me los en dan merken we vanzelf wat het is. Did you say I had a lot to learn? Spot